11 Uur. Het NOS Journal. Lizelot Thomassen.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 De Amsterdamse effectenbeurs herstelt zich iets van de verliezen van de afgelopen tijd. De AEX-index staat ongeveer een procent hoger dan het slot van gisteren. Grote stijgers in de AEX zijn ING en Unilever, die vanochtend allebei met goede cijfers kwamen. Ze staan op 5 à 6 procent winst. Bij de kleinere bedrijven staat het aandeel Swedish Automobile voorheen spijker, maar liefst 40 procent hoger. De stijging komt na geruchten dat een grote Amerikaanse investeerder groot aandeelhouder wil worden van Saab.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 Dat wordt nu door het Rotterdamse ziekenhuis onderzocht. Het weer op veel plaatsen zon, later bewolkt. Tegen de avond regen, temperatuur 21 graden aan zee en een graad of 26 hier en daar in het binnenland. Morgen af en toe zon en droog, in het weekend opnieuw buien en iets lagere temperaturen. Aan verkeersinformatie door werkzaamheden staat er file op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen knooppunt Ouderijn en Vianen 5 kilometer. Verkeer richting Den Bosch kan het beste omrijden vanaf knooppunt Ouderijn via de A12 en de A27. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort bij de Alphen den Dolder 2 kilometer. Bent u ondanks Japan ook nog steeds voorstander van kernenergie?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 Goedemorgen, smaak of wansmaak? Dat is de vraag dit uur. Want zeg nu zelf, wie draait er nu een eentje in het park zomaar de nek om voor het avondeten? Nou. Dat doet Stadsjager, zometeen een reportage. Maar ook de bevolking van het eilandje Nauru kan er wat van. Spam ofwel smek en ander vet vlees staan gewoon bovenaan op hun menu. De wereldontvanger buigt zich over de Nauruaanse schijf van vijf. En die blijft niet zonder gevolgen, kan ik u vertellen. En niet alleen de smaak, ook het gehoor komt aan bod. Want je kunt er al jaren klaar mee zijn... met de muziek van de Eagles of de Beach Boys. Of er gewoon vreselijk van houden. Nou, dat laatste doet muziekkenner Leo Blokhuis. Hij bracht er eerder een soundboek over uit... En gelooft u alleen uw ogen? Surf naar de het zonnetje schijnt, nog wel, maar volgens de voorspellingen duurt dat niet lang meer. Veel mensen zullen daarom alsnog voor een buitenlandse vakantie kiezen. De heer Jongenelen heeft die keus helaas niet. Hij heeft namelijk geen identiteitskaart die je juist wel nodig hebt om te kunnen reizen. Jongenelen wil de kaart wel, maar krijgt hem niet... omdat hij weigerde zijn vingerafdruk af te staan. Hij tekende beroep aan en dat zou vandaag dienen bij de Amsterdamse rechtbank. Ik praat over de zaak met Miek Wijnberg, voorzitter van de vereniging Vrijbid. En die zet zich in voor het recht op privacy... En helpt ook de heer jongen Nelen. Goedemorgen, mevrouw Wijnberg. Goedemorgen. Ja, ik zei al, zou dienen, maar het gaat niet gebeuren. Uh, ja, ik wil eerst even nog aanvullen. Hij heeft niet alleen een ideebewijs nodig om te kunnen reizen. maar gewoon om zich in Nederland te kunnen, te kunnen identificeren. Kunnen laten identificeren. Ja. Uh, en het feit dat hij dat niet kan, uh, betekent dat inmiddels uh, het voortbestaan van zijn zaak uh, financieel uh, onder druk komt te staan. Met zijn zaak bedoelt u zijn bedrijf? Een bedrijf, ja. En waarom dient de zaak uh, en vandaag niet? Van mensen ook gewoon reguliere ziekenzorg onthouden als men geen geldig identiteitsbewijs heeft. En dus tekent hij beroep aan. Maar mevrouw Wijnberg, waarom dient de zaak vandaag niet? Uh, omdat de rechtbank, sorry, sorry, vergeten was om de aanvullend beroepschrift door te sturen uh, naar Verweerder, de gemeente. De advocaat had voor de zekerheid de stukken rechtstreeks ook al gestuurd naar Verweerder, de gemeente. En daarmee had men het intern niet doorgestuurd. Meneer Jongenelen wil dus zijn afdrukken niet afgeven. Waarom wil hij dat niet? Uh, omdat hij vindt dat zijn vingerafdrukken van hem zijn... en niet van de staat. Uh, hij maakt daar principieel ernstig bezwaar tegen... om ze af te staan aan de overheid. Waar is hij bang in voor? In tweede instantie vindt hij het ook een buitengewoon onveilig idee. Waarom? Uh, omdat vingerafdrukken misbruikt kunnen worden... Uh, en wel zo dat ze, uh, de afdrukken zijn sowieso van een kwaliteit die zo slecht is dat het je kan overkomen. Dat je niet als jezelf of als een ander herkend wordt. Uh, de vingerafdrukken kunnen gebruikt worden voor identiteitsfraude. De vingerafdrukken kunnen gebruikt worden door veiligheids- en inlichtingendiensten. Waardoor je ooit als verdachte ergens in een zaak kan worden aangemerkt zonder enig idee te hebben waar je vingerafdrukken vandaan komen zonder je te kunnen verweren. De afdrukken kunnen gehackt worden en gebruikt worden voor identiteitsdiefstal En zo kan ik nog wel even doorgaan. Nu is het ook doorgedrongen uh, de tot Den Haag, de he, mevrouw Wijnberg. Ja, minister ja. Donner van Binnenlandse Zaken heeft zelf ook al gezegd... het is inderdaad niet helemaal goed, het is niet veilig. Dus de vingerafdruk nee, is in feite echt, onbruikbaar. Nou, hij heeft in ieder geval afgesproken ja. dat de opslag van de gegevens wordt gestopt. Waarom is ja. deze zaak dan toch nog nodig? Want dat nou, gaat niet meer gebeuren. De minister, de minister heeft gezegd... de vingerafdrukken zijn zo onbeugdelijk. Uh, wij stoppen daarvoor nu mee. Dat was in april. En iedereen die nu nog een paspoort of ID-kaart komt aanvragen... bij burgerzaken, uh, daar neemt men geen aanvraag van in behandeling... als mensen niet alsnog de vingerafdrukken die nergens verdienen afgeven. Uh, de minister heeft ook gezegd... de veiligheidsdiensten kunnen ook niet bij die gegevens komen... ook al bewaren we ze voor heel even om dat paspoort nee, te maken. Gelooft u dat ook niet? Nee, de uh, wet op de veiligheidsdiensten uh, zorgt ervoor uh, dat de AIVD uh, veiligheidsinlichtingendiensten kunnen sowieso over de gegevens beschikken. Politie en justitie kunnen ze alleen via een soort omweg bevragen. Uh, het is dus niet de, de eerste, eerste zaak, is he, mevrouw, he, mevrouw Wijnberg. Het, opkent, hoor. het is ook niet de eerste zaak waarin men uh, eist dat er geen vingerafdrukken worden afgenomen. Maar tot nog toe hebben de klagers ja, voornamelijk bakzeil moeten halen. Waarom heeft meneer Jongenelen wel een kans? Uh, inmiddels uh, is de situatie natuurlijk wel gewijzigd omdat in april ondubbelzinnig duidelijk uh, werd dat de paspoortwetgeving niet deugt. En dat betekent dat de burgemeester dat in zijn beslissing om al dan niet uh, uh, in te gaan op het bezwaar uh, daar rekening mee zou moeten houden. Uh, dat is uh, onderdeel van de bestuursrechtelijke procedure die dan nu dient of zou hadden moeten dienen. Uh, ...het feit dat de vingerafdrukken sowieso nergens voordienen... ...afgezet tegen het belang van eisen... ...dat hij een identiteitskaart nodig heeft... ...om zich gewoon uh, hier veilig door de stad te kunnen uh, te geven... Uh, ...om op reis te kunnen, om zijn zaak te kunnen voortzetten... ...dat is een belangenafweging die nogal uh, interessant is... ...waarom de overheid dan toch blijft eisen... ...dat mensen die vingerafdrukken moeten blijven geven. Twee weken geleden was er nog een soortgelijke zaak in Utrecht. en Toen zei de rechter, ja, maar ze worden toch niet meer centraal opgeslagen. En bovendien kan er niemand bij. Dus ik geef u in deze ongelijk. Ze zijn nooit centraal opgeslagen. Dus dat was niet zo. In de, Utrecht heeft de, uh, is de tijdelijke voorziening afgewezen. Dit is een bodemprocedurezaak. Uh, en de uitspraak in Utrecht is in die zin ook opmerkelijk. Omdat hij, de rechter... Uh, in haar uitspraak heeft gezegd dat de AIVD niet bij de gegevens kan... omdat dat niet in de paspoortwet staat. Nee, dat staat in andere wetgeving. Die zaak gaat in bodemprocedure ook gewoon door. Hetzelfde is ook aangekaart in hoge beroep door Louise van Luin... en die zit inmiddels bij de Raad van State. Dus het, uh, uh, men geeft het maar niet zomaar op als er uh, uh, rare uitspraken komen. En wanneer zou de heer jonge of in ieder geval zijn zaak wel kunnen worden behandeld? Nou, dat uh, krijgen we nog te horen U bent nog in afwachting? We gaan uitzoeken hoe het kan dat de stukken niet doorgestuurd zijn. Waarom dus iedereen terug is gekomen van vakantie. Uh, waarom hij nu uh, waarschijnlijk één of twee maanden moet wachten... voordat er weer eens een, keer een oproep komt als ze hier tijd hebben. En u bent in ieder geval in afwachting daarvan? Uh, in ieder geval in deze zaak. En ondertussen gaan al die andere zaken door. En hopen we dat mensen bij in de politiek nou eens een keer wakker wordt en de minister blijft uh, uh, uh, houden aan zijn toezegging te stoppen voor nu. Uh, want de paspoortwet zelf geeft gewoon de mogelijkheid dat de minister een uitzondering maakt. De burgemeester kan gewoon een tijdelijke identiteitskaart verstrekken, al is het maar voor de duur van een jaar. Dat mag allemaal volgens de Europese verordening. Dus er zijn alle mogelijkheden om het gewoon heel snel op te lossen. Alleen de ondeel is daar en kennelijk is bij de politiek niet duidelijk... dat als een minister zijn woord geeft aan de Tweede Kamer... dat de burger daar dan op zou moeten kunnen vertrouwen. Miek Wijnberg. En dat het niet aangaat als de minister zegt we stoppen met opslag... dat hij dan bedoelt we slaan het alleen niet meer voor elf jaar op... maar een beetje korter. De vereniging Vrijbid blijft zich inzetten voor het recht op privacy. Voorzitter Miek Wijnberg, dank u wel. De familie-aangelegenheid deze plaats. Family time van Ziggy en Judah Marley. zomereditie. Naar de supermarkt om boodschappen te doen voor de dagelijkse maaltijd. Dat doet toch iedereen, zou je denken. Nou, niet iedereen, want ook buiten de winkels zijn er mogelijkheden om een maaltijd samen te stellen. En stadsjager Sjoerd Mulder weet dat als geen ander. Op zijn menu staan bijvoorbeeld vissen uit de gracht en bitterballen van roadkill. En dat zijn aangereden duiven of meerkoeten. Een bijdrage van verslaggever Jan Peels. Meestal uh, loop ik voor andere doeleinden door de stad. Of dan uh, nou ben ik op weg naar mijn werk of wat dan ook. En uh, dan uh, op een gegeven moment zie ik uh, een plek waar ik iets mee kan. Zijn er eenden of uh, zijn er uh, uh, duiven op een plek waar ik denk van nee, hey, die kan ik me makkelijk pakken. Er komt net een duif bij uh, gefladderd hier. Ja, maar die, uh, nou ja, die, die is dus gelijk al weg. Dus dit is geen handige plek en hier lopen toch wel wat veel mensen. Dan ben ik bang dat als ik uh, zo'n beest pak, dat ik dan commentaar krijg van het uh, publiek of van toeristen die rondlopen of wat dan ook. Want de stadsjager Sjoerd Mulder moet opletten dat mensen dat wel een beetje leuk vinden. Dat je inderdaad een eend hier uit de gracht haalt. Want we lopen midden in Amsterdam. Op dit moment zien eenden en zwanen in het water liggen. Maar dat zijn in principe potentiële prooien van jou? Dat zijn zeker potentiële prooien van mij. Maar dan moet het wel rustiger zijn. Want uh, andere mensen vinden het vooral uh, hele aaibare dieren. En ik, uh, ja, stadsjager, uh, stadsjagers worden niet erg uh, gewaardeerd in deze tijd. Het zijn er ook niet zoveel, hè? Het zijn er ook niet zoveel, mee gelukkig. Maar wat is er te halen? Uh, nou ja, hier bijvoorbeeld zijn we op een bruggetje boven het water. Er zwemt hier heel veel snoekbaars rond. Uh, dat is uh, een hele culinaire vis. In de restaurants betaal je daar er erg veel geld voor. Die kan je hier met een hengeltje heel makkelijk uit het water halen. Ook andere vissen, snoek, uh, brasem. Ja, eigenlijk alles uh, is al te eten wat hij zwemt. Onder water, maar ook boven water. Eenden, zwanen. Uh, Meerkoeten. En dan is het gewoon een kwestie van uitproberen wat echt eetbaar is of wat smakelijk is? Nou ja, eigenlijk is het meestal wel smakelijk. Ja, toch wel? Ja, dat vind ik wel in ieder geval. Misschien ook een duif? In restaurants serveren ze ook duif. Dat zijn meestal houtduiven, maar de enige reden dat ze houtduif serveren is omdat die wat groter zijn dan stadsduiven. Maar met stadsduiven is niets mis, uh, behalve dat er erg veel zijn. En ja, uh, en ze eten natuurlijk uit. allerlei vieze rommel die op, op straat ligt. En ja, uiteindelijk eet je dat dan zelf ook weer op, natuurlijk. indirect. Ja, dat is nog een goede bestemming voor, de, voor het vieze afval. Want uh, zij zetten het om in een uh, lekkere malsduivenborstfilet. En, en ligt er inderdaad zo'n duif op je bord? Of doe je er iets anders mee? Ik bak de duivenborstfilet. Dat doe ik. En dan van de rest trek ik soms bouillon of ik gooi het weg. Waar is dat stadsjagershart uh, vandaan gekomen? Ik heb uh, voorheen kippen gehouden. Daar is eigenlijk mee begonnen... Dat ik merkte dat, ja, dat kippen hele leuke diertjes zijn uh, die je ook kunt slachten. En uh, nou, de eerste keer slachten, dat was wat eng. Maar toch niet hier uh, midden in de stad, neem ik aan? Nee, dat was toen ik nog uh, ergens anders woonde op het uh, had ik een grote tuin. En eigenlijk uh, waardeerde ik dat vlees veel meer dan uh, ja, wanneer je gewoon kipfilet in de supermarkt koopt. En uh, die kippen die hadden ook nog een mooi leven gehad. En dat, eigenlijk had ik wel het idee van ja, dat zou een beetje... Daar zit iets in van hoe je met vlees en met dieren zo moet omgaan. Dus ondanks in de stad toch eigenlijk meer terug naar de natuur dan voorheen? Ja, eigenlijk is er in de stad ontzettend veel natuur. Uh, maar je moet het even zien en je moet het even weten. Zolang niet iedereen stadsjager wordt, uh, kan ik er ook nog wel van leven. Ja, nou Er zwemmen eenden genoeg, zou ik zeggen. Maar gaat het alleen maar om, om dat soort zaken? Vlees van eenden, van zwanen, van uh, meerkoeten. Maar ook bijvoorbeeld uh, kruiden uit uh, parken, van dat soort dingen? Ja, kruiden daar... Uh... Daar weet ik te weinig van, maar dat zou ik nog wel eens willen leren. Ik heb wel uh, uh, afgelopen jaar veel paddenstoelen geplukt. Moet je ook mee nee, uitkijken, hè? Ja, nee, ik blijf uit de buurt van alle riskante paddenstoelen. Dus alle paddenstoelen die ook echt niet op giftige varianten lijken, die kan ik wel gewoon eten. Maar in principe is het mogelijk om een compleet maaltje in de stad te verzamelen, dus? Ja, één de borstfilet met uh, een of andere lekkere kanterellesaus of zo. Of eekhoortjesbrood. Uh, dat is toch erg lekker. Dan zijn we boven aangekomen in het huis van uh, Sjoerd. Uh, hier in de dienstries heb, uh, heb ik een uh, schoongemaakte duif. Die heb ik uh, voor mijn verjaardag gekregen van een vriend. Oh, dus je hoeft niet altijd zelf te jagen? Nee, uh, andere mensen die, uh, worden ook steeds meer uh, zich bewust van wat er allemaal mogelijk is. Het is een klein beestje eigenlijk, zo helemaal kaal geplukt. Ziet ja. er natuurlijk uit als een kip ongeveer. Precies, alleen dan uh, een beetje formaat kwartel denk ik eigenlijk. Ja. En wat, wat ga je daarmee doen? Nou, hier ga ik uh, de, de borstfilet afhalen. En die ga ik dan uh, een beetje rosé bakken, denk ik. Uh -huh. Ik heb uh, een uh, tijd terug een uh, meergoed en uh, zilvermeel van de weg geraapt. Aangereden. Uh, aangereden waren die. Uh, het vroor heel hard, dus uh, die uh, waren ook uh, uh, vers ingevroren. Daar heb ik toen bitterballen van gemaakt, omdat ik het een beetje eng vond om zo te gaan proeven. Achteraf uh, En volgende keer zou ik zo gewoon uh, ook, uh, nou, misschien een meeuwenborst klaarmaken en kijken ja. hoe dat smaakt. Maar uh, het was nee. erg lekker, ja. Er hangen hier ook nog allerlei vissen aan de, aan de wand uh, gesp gespijkerd. Ja. Een, ook eigen vangst? Eigen vangst. En, uh, mijn, mijn steven is eigenlijk om hier alle vissoorten te uh, gaan hangen die hier in de grachten voorkomen. Wat zijn het? Dit? Uh, dit is een, uh, een kleine brasum, een uh, baarsje en een uh, grote voren. Maar een straatjakersrestaurant van alles wat je op straat vindt in Amsterdam, dat zou mogelijk zijn dus? Uh, je zou er zeker een menu mee vol kunnen krijgen. Uh, ik weet niet of er veel klanten naartoe gaan komen. Nee? Nou, je zou dat kunnen proberen. Sjuert Mulder. Hij verzamelt zijn eten in de stad en schreef er een boek over de Phoenixjager. Tegit.fm. Zomereditie. Tijd voor onze serie De Mensen van de WSW... over de werknemers van sociale werkvoorziening Promen in Gouda en Capelle aan de IJssel. We hebben deze serie al eerder uitgezonden. Want u weet, er wordt fiks bezuinigd op de WSW... en er moeten veel meer mensen aan de slag bij een gewone werkgever. Uiteindelijk gaat het zelfs om twee derde van alle WSW'ers. Maar dan heb je dus wel werkgevers nodig die de WSW'ers aan willen nemen. Promen is daar actief mee bezig... en probeert de werkgevers te verleiden... tijdens een maandelijkse rondleiding in Capelle aan de IJssel. Met een lunch, een presentatie en die rondleiding dus. Die wordt gegeven door hoofdcommercie Robert Lange henkel Hier worden op dit moment geschenkverpakkingen samengesteld voor knijp. Deze mensen moeten natuurlijk ook hartstikke flexibel zijn. En de ene dag dit doen en de andere dag dat. Dat gaat allemaal hartstikke goed. Van wat voor bedrijf bent u? Metaalbedrijf. Ja. En werkt u ook met WSW'ers? Nee, wel met, uh, met Waar-jongeren. En ik werk met uh, mensen die geïntegreerd zijn vanuit een andere komaf. En waarom bent u er dan vandaag? Omdat ik uh, voorzitter van ondernemerskring ben. En daardoor kijk ik iets breder dan alleen mijn eigen uh, bedrijf. Ondernemerskring waar? Berggambacht. En wat u nu vandaag ziet, denkt u, ik ga ze hier wel naartoe sturen? Nou, bijvoorbeeld bij ons in het dorp hebben we dus een, een koekjesfabriek. En die zoekt wel eens inpakkers en die zijn niet te krijgen. En dan denk ik, nou, dan kan je wel eens contact gaan zoeken met Promo. U stickert hier, een ja. roze sticker. Ja, doosjes thee zijn we aan het Een Tweede halve prijs voor het kruidvat. Wat vindt u er nou van dat er zo'n groepje mensen komen kijken hoe het gaat? Ja, als het, het is goed is en als het bedrijf daar wat mee vooruit gaat, vind ik dat een prima gedachte. Doet u dan met z'n allen even extra uw best of zo? Of nee, nee? Joh, nee, helemaal niet. Iedereen heeft zijn eigen tempo en werk. En, nee, dat blijft gewoon hetzelfde eigenlijk. Dit vind ik nog steeds een van de meest aparte zaken die wij doen. Dit zijn zakken, daar wordt hier uh, zaagsel in gedaan. En uiteindelijk zijn dit kussens voor in grafkisten. Oh. Ik zeg ook wel eens, gekscherend, dit is het enige product waar we nog nooit een klacht van hebben ontvangen. Maar uh, ja, in, zo zie je maar hoe gek je het ook kan verdienen. Bijna elke branche, bijna elke industrie is er wel iets wat wij kunnen doen. Jaap van Emmerik, directeur van ProMen. De mensen die hier op de afdeling werken... dat zijn mensen die, zoals het hier genoemd wordt, binnen werken. Dat is ongeveer de helft van alle mensen in totaal. Het kabinet wil veel meer mensen gewoon bij bedrijven. Kan dat? Ja, alleen daar moeten we werkgevers wel helpen... om van het traditionele functieprofiel denken af te stappen. En zij moeten veel meer aan jobcarving doen. Dat wil zeggen dat ze alle functies in hun bedrijf gaan bekijken en daar de simpele werkzaamheden bij de medewerkers weg gaan halen... zodat die op hun eigen niveau uh, kunnen functioneren. En de verzameling van werkzaamheden aan de onderkant van die functies... zijn weer bij uitstek geschikt voor onze mensen. Dus een architect die nog zelfs zijn kopietjes staat te draaien... is natuurlijk een erg dure grap. En die kopietjes kunnen dan beter door onze medewerkers gedraaid worden. wat hier zowel uh, rechts als links van u... en het maakt dus ook niet uit van welke kant, want het is zowel rechts als links... Heel <lacht> goed. Uh, wat we kunnen zien is het maken van kozijnen en die komen allemaal een beetje terecht in chaletten en tuinhuizen. Het besteedt weer een deel aan ons uit. Het fijne aan het maken van deze kozijnen is dat er heel veel niveaus, eh, vaardigheidsniveaus van houtbewerking in zitten. Dat, ja, dat maakt dit werk heel erg prettig voor ons. primaire doel, namelijk mensen eh, vaardigheden en eh, competenties bijbrengen. Van wat voor bedrijf bent u? Ik ben van een kaasexportbedrijf, Groot-Handel uit Bodegraven. En wat vindt u van wat u vandaag uh, ziet hier? We, wij hebben in het verleden wel eens wat contact gehad bij ProMen. Wat, wat, uh, wat verpakkingsactiviteiten voor ons gedaan op locatie in Gouda destijds. Kaas inpakken? Uh, uh, nou, niet per se kaas inpakken, maar wel wat promotiemateriaal in doosjes verpakken en dat soort, dat soort dingetjes met een stukje kaas erbij soms. En, uh, omdat wij regelmatig dit soort activiteiten hebben, wat eigenlijk niet meer binnen onze eigen groep zelf inpasbaar is om te doen. Zijn, ben ik eens aan het rondkijken om, om, om, ja, om te kijken of het op een andere manier kan. Is dat dan vooral omdat het een goede deal is, goedkoper is? Of is dat vooral omdat u denkt dat het is maatschappelijk van belang is om dat te doen? Nou ja, wij zijn een, een, een onderneming die uh, graag maatschappelijk verantwoord werkt. Dus het is wel degelijk van maatschappelijk belang ook. Ja, je moet ook wel een soort idealist zijn, op. maar uh, het moet ook wel een goede deal zijn. Roemer hanteert natuurlijk een tarief per uur per medewerker... wat op zich aantrekkelijk lijkt. Daar kun je door gecharmeerd zijn. Je weet dat je de productie niet de top kan verwachten. Maar hoe je het ook bent of keert, daar kan ik heel verhaal over vertellen... of moeilijk over doen, maar wij zijn gewoon een commercieel bedrijf. En dat moet gewoon geld niet worden, dat is heel simpel. Zou dat wat voor u zijn, inpak van promotiemateriaal voor een kaasexporteur? We kunnen het gewoon proberen of het wat is... Ik word uh, regelmatig gedetacheerd naar bedrijven waar uh, inpakwerkzaamheden zijn. Wat is de leukste klus die u ooit heeft gedaan? Uh, ik ben uh, van de 25 jaar dat ik hier werk, ben ik 20 jaar lang gedetacheerd geweest. En dat was uh, voornamelijk in uh, Kringloopwinkels. En dat was allemaal met verkoop en dat uh, was hartstikke leuk natuurlijk. Dat ik daar vroeger zelf allemaal uitkwam uit het winkelbedrijf, is dat wel leuk natuurlijk. Maar gezien mijn leeftijd werd het ook allemaal wat te zwaar. En met meubelen sjouwen, banken sjouwen en noem maar op. Want waarom zit u in de WSW? Uh, ik ben uh, zeer slechtziend. Ben ik ben hier gekomen al 25 jaar geleden. En ik heb dan uh, een jaar of 14 geleden een niertransplantatie uh, gehad. Dus, dus uh, met die nieren is het, uh, dat gaat het goed. Ja, slecht te zien, dat is. Uh, maar dat gaat hier goed. Stikkeren, dat gaat wel. Ja. En uh, ik heb natuurlijk wel het uh, heugelijke feit dat uh, iedereen, al mijn collega's hier wel uh, wat voor me doen en wat uh, helpen allemaal. Dan stel ik wel op prijs altijd, vind ik wel leuk.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 Het vara.nl Superman, hij is er weer. Bel hem, en hij lost al uw problemen op. Wat heb ik zometeen nog voor u na half twaalf? Nou, I almost cut my hair. Ofwel West Coast muziek met Leo Blokhuis. En de schijf van vijf van het eilandje Nauru. Niet bepaald mager. Dat straks na het nieuws met Lieselot Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Coffeeshops in Maastricht weren vanaf 1 oktober alle Franse klanten. Ze komen daarmee tegemoet aan de wens van de gemeente om een eind te maken aan de verkeersoverlast door buitenlanders die in Maastricht softdrugs kopen. De coffeeshophouders kiezen voor Franse klanten omdat Frankrijk geen buurland van Nederland is en daardoor is het juridisch mogelijk om selectief te zijn. De Amsterdamse effectenbeurs herstelt zich iets van de verliezen van de afgelopen tijd. De AEX staat ongeveer een procent hoger dan het slot van gisteren. Grote stijgers zijn ING en Unilever die vanochtend allebei met goede cijfers kwamen. Ze staan op 5 à 6 procent winst.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 Komend half uur nog een mooi gesprek over muziek voor de liefhebbers. Over de legendes van de West Coast. Van Crosby, Stills, Nash Young tot James Taylor, van Carly Simon tot de mama's en de papa's. Maar eerst varkensvlees, veel vet varkensvlees, smek, schapenbuikvet. Nou ja, het staat allemaal zo ongeveer bovenaan het menu van de bevolking van Nauru. En dat is een eilandje in de zuidelijke grote oceaan. Ze houden daar zelfs zo van vet dat ze bovenaan de lijst van dikke, zware mensen in het medische tijdschrift De Lancet eindigden. De wereldontvanger stemde in februari van dit jaar al af op het eilandje. Vara. De Gids .fm. De wereldontvanger. Morning! Morning! What you got then? Well, there's egg and bacon! Uh, egg sausage and bacon! Egg and spam! Egg bacon and spam! Egg bacon, sausage and spam! Spam, bacon, sausage en spam. Spam, bacon en spam. Weer ja, dan Frank de Noot. Waarom begin je deze wereld op met een sketch van Monty Python... over eieren, en ingeblikt varkensvlees. Spam. Ja, wat je eigenlijk in deze, in deze sketch hoort langskomen... dat is de schijf van vijf. Uh, wat ze eten op het eilandje Nauru. Dat ligt in de, in de zuidelijke grote oceaan. En die 9200 mensen die er wonen, die eilandbewoners... die, die houden ontzettend van spam. Hè. Ze eten vooral veel vet vlees. Dus spam, dat ingeblikte varkensvlees ook heel veel andere vettigheid zoals mutton flaps Dat, is, dat, zijn, dat zijn stukken vlees uit, het, uit de buik van het schaap. Er zit ook heel veel vet in. Uh, en uh, ja, je kunt eigenlijk wel stellen dat, dat ze daar op Nauru... dat ze zich aan dood eten zijn. Nauru is een groot eiland? Nee, dat is een, een, het, het kleinste eilandstaatje ter wereld. Uh, het, het is 21 vierkante kilometer groot. Uh, dus dat het betreft heel maar? Heel, heel van Oog, zeg het maar. betreft maar weinig mensen dus daar. Ja, de, de, er wonen weinig mensen, maar 95 procent van die mensen tenminste van de volwassenen Nauruanen, kant met overgewicht en niet zo'n beetje ook. Het, het Britse uh, medische tijdschrift The Lancet... publiceerde onlangs de resultaten van een wereldwijd onderzoek... Uh, naar de Body Mass Index, de BMI, van mensen in alle landen ter wereld. En het BMI is eigenlijk de verhouding uh, tussen je lengte en je gewicht. En het zegt iets over je gezondheid en het risico op ziektes. En Nauru uh, die voert die BMI-lijst van de Lancet aan. Even de vergelijking, waar staat dat Nederland ongeveer dan? Dat is een beetje in de middenmoot. Uh, Nederlandse vrouwen hebben een BMI van 25,5 en mannen zitten op 26. En boven, boven de 25 kamp je met overgewicht. En op 30 dan ben je obese. dus dan heb je vetzucht. Uh, en de BMI van Nauruanse vrouwen is 35, van mannen bijna 34. Nee, persoonlijk zou ik 40 kilo aan moeten komen om zo'n bodymes-index te halen. Nou, dat weet je natuurlijk niet in een paar jaar. Hoe heeft dat zover kunnen komen op Nauru? En nou, dat vertelt uh, Eva uh, Gadabu van het Nauruanse ministerie van Volksgezondheid. They just had mainly fish. And that's sort of like the healthier part. And they didn't have frying pans and, and fat then oil to fry it in. So it was either raw or cooked on the fire. So they've gone from hunter-gatherer lifestyle to western lifestyle and and and not a very healthy one at that ja, eigenlijk was tot een jaar of veertig geleden... was dat dieet op uh, Nauru heel vetarm. En die Eva Gadabu die vertelt dat de Nauruane leefde traditioneel als jagers-verzamelaars, hè, Dus van de opbrengst van, van visserij en van het land. Er was niet eens olie om, om vis in te bakken. Er waren geen koekenpannen. Alles werd gegrild. Maar de Nauruane stapte over van dat gezonde vetarme dieet... naar, naar een, ja, een volvette westerse leefstijl. En ze werden in rastempo dikker. Dat zagen ze lange tijd niet als een groot probleem, want op Nauru is big, beautiful. En mensen hebben daar sowieso ook een andere lichaamsbouw. Ze zijn van nature kort en stevig. Ja. En wetenschappers vermoeden... dat eilandbewoners ook zo genetisch in elkaar steken... dat hun, hun lichaam heel veel vet opslaat... als een soort van reserve voor barre tijden. Want, wat gebeurde nou precies 40 jaar geleden... dat ze ineens overstapten op die uh, ongezonde westerse levensstijl... daar op Nauru? Ja, toen werd uh, Nauru onafhankelijk. Uh, en Nauru, dat het eilandje... dat is eigenlijk één grote hoop vogelpoep. Uh, en dat is versteend. Uh, dat, dat, daar zit heel... Heel veel fosfaat in. En dat hebben ze afgegraven. en verscheept naar Australië. Dat wordt dan gebruikt. of dat werd gebruikt als. als grondstof voor, voor kunstmest. Maar. Uh, en. en uh, op Nauru werden ze stinkend rijk, want ja. dat leverde miljoenen op. Ze denken eigenlijk totaal een miljard dollar. Uh, ze hoefden niet meer te werken, ze hoefden de oceaan niet meer op om te vissen. Ze reden met de auto naar de supermarkt om die vol te laden met geïmporteerde westers. En zijn ze nog steeds stinkend rijk? Nee, nee want de mijn die is uitgeput. Uh, ze hebben geen andere vorm van, van inkomsten. De, de bevolking is aan het verpauperen en Nauru, dat is eigenlijk zo goed als failliet. Maar voor het vette eten hebben ze dan kennelijk nog genoeg geld over, of niet? Ja, dat, dat kunnen ze betalen. Dat is ingeblikt en ingevroren. En het wordt dan, uh, per schip wordt het ingevoerd. Maar groenten en fruit kunnen en niet worden geteeld. Want het midden van het eiland dat kun je vergelijken... met een soort van kraterachtig maanlandschap. Daar groeit helemaal niets meer. Omdat daar het wat fosfares werd gehaald. Ja, precies. Uh, en uh, groenten en fruit zijn ook heel duur om te importeren. En deze verslaggever van ABC News... Uh, die ging naar de plaatselijke supermarkt... en die kon daar niet eens groente en fruit vinden. Places like this, the pick and save, are a huge part of the problem. They do not sell any fruit, any fresh vegetables, no fresh produce whatsoever. But they've got shelves stacked with stuff like this, imported luncheon meat, and that is 23.2% fat. Ja, die Nauruanse supermarkt die verkoopt dus helemaal geen verse producten. Maar wel al dat ingeblikte vlees met een heel hoog vetpercentage. Vet nou, en daarnaast zijn die Nauruanen ook gek op, op frisdrank en op ijskoffie met heel veel suiker. En door dat ongezonde dieet neemt, uh, neemt het, de, het aantal diabetici ontzettend toe op Nauru. Tegenwoordig leidt zelfs de helft van de volwassen eilandbewoners aan diabetes type 2... En dat is ook een triest record, want nergens ter wereld zijn naar verhouding... zoveel diabetici als op Nauru. En zijn de Nauruanen er zelf van te drongen... dat ze een groot probleem hebben met de volksgezondheid? Nou, De overheid in elk geval wel. Die is uh, met allerlei campagnes bezig om die mensen meer te laten bewegen. Er is een wekelijks fitnessklasje. Er is daar een, een vliegveld op Nauru met een start- en landingsbaan. En mensen worden dan aangemoedigd om daar vooral rondjes omheen te gaan lopen. <hijf> er is een nationaal afslankkampioenschap. Er wordt voorlichting gegeven op school, noem maar op. En denken ze dat dat helpt? Nou, de situatie is niet helemaal hopeloos. Je hebt de vergelijkbare eilanden Fiji en Tonga. Daar hadden ze ook, uh, daar kwamen ze ook met ontzettende overgewichtproblemen. Daar hebben ze zulke campagnes ook gevoerd. Daar zijn ze nog mee bezig. En dat probleem wordt langzaam maar zeker teruggedrongen. Dat is dus aardig succesvol. En er is dus nog hoop voor nodig. In een Frank de nood. Smakelijk eten we zo meteen een restaurant. Hè? Almost cut my hair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 paranoia Like looking at my mirror Together. I'm going to get down in that sunny southern weather Almost Cut My Hair, het ruigste nummer van het klassieke album Déjà Vu van Crosby, Stills, Nash en Young. Het nummer ging vooraf aan een gesprek dat Felix Meurders in november had met Leo Blokhuis. Aanleiding was zijn CD-boek over de muziek van de Amerikaanse West Coast. Waartoe dus ook Crosby, Stills, Nash en Young behoren. Voor Leo was de uitgave een droom die uitkwam. En daarop vroeg Felix hem of het ook een droom is om in Los Angeles te zijn. Ik kon wel heel erg van Los Angeles dromen. Ja, dat clichébeeld van palmbomen en de zee. En uh, uh, mannen in kort in Hawaii-broeken die met gitaren prachtige liedjes uh, zongen. En, ja, nee, maar er is zo ontzettend veel mooie muziek gemaakt. En mijn droom was wel om dat eens een keer goed uh, zeg maar, in. Kaart te brengen, om er eens een mooi overzicht van te maken, want de Crosby Steels na zijn jongens en de Eagles en, uh, en de Birds kennen we wel, maar daar zit heel veel achter. Ja, toch even over David Crosby, ja. want die was natuurlijk speciaal. Ja. Nee. David was, nou ja, je zei het goed, de spin in het web denk ik wel. Dat was een ontzettend inspirerende man. En als je ziet dat uh, de Birch, daar was hij natuurlijk, daar was hij al lid van. En later kwam hij met Crosby, Stills Nash jong, maar ook de motor achter uh, achter solo carrières van een aantal mensen, die hij stimuleerde. Johnny Mitchell bijvoorbeeld, uh, eerste plaats. Er staat geen nummer uh, van Johnny Mitchell op. Nee, dat is jammer, hè? Ja, uiteindelijk loop je toch tegen de grenzen van het haalbare in de grote Amerikaanse platenindustrie uh, uh, op. En uh, dan, dan zijn er toch labels die wat soepeler mee willen werken dan de anderen. En het label van Johnny Mitchell, dat, of het management van... ik weet niet, ik weet niet uh, waar dat ligt. Maar daar was niet over te discussiëren. Ik er heb ook geen eagles en zo. Die eagles wel, ja. ja toch. Geen oude eagles. Um, maar, en, en dat is lastig, want dat label van Johnny Mitchell... dat, is, dat was Asylum. Dat was wel het, het label daar. Ja. <laughs> maar uh, daar, daar, heb ik, daar hebben we op slinkse wijze toch veel van uh, kunnen krijgen. Maar bijvoorbeeld uh, James Taylor uh, uh, zat, ook, zat ook op dat label... met zijn oude, oude platen. En dat lukte niet, maar dan weet je dat hij op een gegeven moment... Overgestapt is naar een ander label en daar lukt het dan wel. Dus dan denk ik het ligt liefst. Dan niet moet je, aan je genoeg nemen wat minder materiaal mag Nou, worden. dat is maakt. niet echt waar. Nee, hoor. nee, nee oké. Okay. Even morning. terug naar die David Crosby. <kwijnt> ja. die, die, die was dus de, de, ja, de spin in het web, de motor achter alles. Een inspiratie. Een kracht. Ja, en, en, en uh, ik, ik heb wel eens gehoord dat hij toen ook een vrij ruig figuur was. Dit, dit was dan een, een zogenaamd ruig nummer, maar. Dat hij een heel woest leven geleid heeft met drugs en weet ik het wat allemaal. Die niet, hè? De popwereld. Jij toch ook? Nee, maar ik heb niet eh, vroeger in de popwereld <laughs> gebleven. Uh, nee, maar, maar, uh, uh, maar ook een, een, een iemand die mensen samenbrengt... zonder dat het lijkt alsof hij daar zelf dan zoveel belang bij heeft of zo. Maar gewoon echt een liefhebber van muziek. Iemand die ook... Uh, uh, uh, zonder enige terughoudendheid een andere artiest zo hartelijk kan aanbevelen en zichzelf daarmee kleiner maken. Ik heb me een paar keer ontmoet ook. En dat doet hij tot de dag van vandaag. Ik je al hebt hem vaak gerold. geïnterviewd ook, hè? Ik heb hem een paar keer geïnterviewd, ja. ja. ja. En die, die interviews zijn niet nog ergens terug te zien? Nee. Zou <lacht> nee, wel moeten, vind hij. ik eigenlijk. Ik vind <lacht> dat je... Nee, wij <lacht> hebben een site waarop je bijvoorbeeld net uh, Almost Cut My Hair kon zien. Ja, Ik heb over, cut, over, over Almost Cut My Hair heb ik hem uh, zeker een kwartier geïnterviewd. Precies. Dan. Nou, dat interview moet op een site, Leo. Dat is geldwaardig, dat is uh, ik, geld ik, waar, ja. materiaal. Ja, ik zoek nog, dat, ik, wil ik zien. zoek nog iemand die dat uh, technisch voor mij nooit orde wil ja, maken. Ik heb het materiaal. Nou, uh, uh, je, je hebt dus een box gemaakt met allerlei uh, West Coast mu muziek. <laughs> en dat komt alleen maar uit Los Angeles, niet uit San Francisco? Uh, in dit geval komt het alleen uit Los Angeles. En dan is die vier CDs eigenlijk nog te weinig. Ik vind ook dat er, dat er uh, een muzikaal verschil is. Als je bijvoorbeeld Crosby Stills en The Eagles en The Birds... om maar even de grote namen daarvan te noemen... en, en die hele singer-songwriter clique... van James Taylor en Joni Mitchell en uh, Carole King en zo. Als je dat vergelijkt met wat er uit San Francisco komt... dan zit je toch iets meer bij Grateful Dead, Steve Miller, uh, Janis Joplin... Sex and Drugs and Rock'n'Roll and meer. Iets meer, dat gevoel ja, heeft het iets ja. meer. Uh, niet minder mooi, maar echt anders. Um, en en uh, ik ben voor mijn, zeg maar, mijn jeugdliefde gegaan en dat is toch echt Los Angeles. En wat typeert dan die West Coast uh, Het is wat romiger, wat zoeter en wat, uh, wat minder raag. Uh, um, uh, bijna altijd goede koortjes. Dus zo'n zo uh, uh, zo kenmerk. En, en als, je het, als je het iets meer in de geschiedenis zet, dan heb je de Sunshine Pop. Zeg maar waar de Beach Boys ook met, met, en de mama's en de papa's. En je had de folk en de country en gooi dat in de blender en je krijgt. Uh, West Coast. West Coast. All the Een nou, versie van de mamas en de papas van uh, California Dreaming die ik niet ken. Nee, het waren inderdaad de mamas en de papas, maar deze staat op naam van Barry McGuire. Oh. Uh, Barry McGuire ken je waarschijnlijk van EVE ja. of Destruction. Ja. Dat was een, echt een behoorlijk politiek nummer. De, die, die, a, dat engagement zat er in de stad ook uh, echt wel bij. Uh, maar de platenmaatschappij was er niet zo blij mee. En die zei toen, ja maar even iets, iets, uh, iets anders, iets luchtigers. Want uh, al dat gedoe, daar hebben we geen zin in. En toen, toen kwamen ze met dit nummer. En... Uh, Geschreven door John Phillips. Die mamas en papas bestonden toen nog niet... maar John had wel een, een vriend en een vriendin en, uh, en nog een vrouw. Uh, en, en dat was het koortje wat je hier hoorde. En toen dit opgenomen was, toen zei John... Die was toch wel erg mooi. Mogen wij dit zelf ook eventjes uh, uh, meenemen? En dat, dat hebben ze toen... Uh, uh, zij hebben toen daar zelf een opname van mogen maken. Precies dezelfde opname. De stem van Barry Maguire is gewist. En daar, is, uh, uh, daar, daar zijn de mam's en de papa's zelf even overheen gegaan. En dat is, dat is de hitversie. Maar deze ja. bestond eerst. Maar ja. hier hoor je wel heel erg wat Los Angeles is. Een oude folk-knorrepot met mooie koortjes. Folk, dat, dat was een van de basisdingen ja, natuurlijk. Absoluut, ja. Ja, uh, we vroegen je welke onbekende artiest uh, we moesten laten horen... en jij kwam toen aan met Shiloh. wel een lichtstoel van nodig, inderdaad. Zo, uh, Grand Parsons en dat soort dingen. Nou, dat, daar zit het heel dichtbij. Ja. Het, is, het is folk, het is country en mooi zingerij. En het leuke van Shadow is... Uh, een aantal dingen vind ik daar leuk aan. Het eerste is dat het nooit op zijn d'even is. Dus dit nummer is voor het eerst uh, normaal te krijgen. Uh, je kunt voor heel veel geld kun je de LP op ebay vinden. Ja. En het andere leuke aan Shiloh is dat het dat eigenlijk Don Henley is. De man van de Eagles uh, die dit nummer ook geschreven heeft. En die hier de lead zingt voordat de Eagles bij elkaar waren. En de Eagles is een van je favoriete bands? Uh, ja, vooral hun eerste drie... Ja, ik weet dat ik daar... Uh, ik, ik, <laughs> ik weet Hoezo? Ik, daar... ik beschuldig je nog van niks. Nee, dus nee niks dat komt dan. vanzelf. Nee, maar ik, ik zal niet zeggen dat de Eagles... Even, maar ik luister heel erg graag naar de Eagles. Ja. Ik vind het heel erg mooi. En ik, ik zou willen dat ik een wat heftiger smaak heb. Maar ik, ik hou gewoon van de Eagles. Ja. Dat, dat, dat, hun hun uh, manier van liedjes schrijven. Hun, hun goede zangkunsten en uh, ik, ja, ik vind het mooi. Nou, de eerste twee, drie LP's waren ja. natuurlijk geweldig, nou, maar daarna tot en met de, Desperado. Nou ja, ik, ik trek ze nog heel goed, maar dat komt omdat ik iets later dan jij ingestapt ben, dus die eerste drie platen heb ik met terugwerkende kracht leren kennen en ik uh, stapte erin toen uh, ik, grof, uh, ik grof Lion Eyes uh, een hit was en ja, dat, dat blies mij van mijn sokken en dat vond ik geweldig en, en, en uh, dus, dus ik heb daar ook een soort dingen die je als, als tiener mooi hebt gevonden, die raak je niet meer kwijt volgens mij, dat, uh, dat, blijft, dat blijft aan je Weet je wat ik nou een mooi nummer vond? Ik ben ongelooflijk blij dat het erop staat. Het is dit. Alone Again or yeah, love. Ook nog een keer gedaan door Calexico. Kale... Ja. Heel goed gedaan door Calexico, ja. <laughs> <laughs> Het nou, is toch ook niet echt uh, waar je 120 van gaat rijden, Felix? Nee, dat niet, maar uh, er zit meer tempo in. Ja, dat is zeker. Maar Love, ja. wat, wat voor groep was dat? Nou, Love was ook zo'n band die op de Sunset Strip uh, um, alles bij elkaar speelde. Iets, iets, uh, iets meer de rockkant van, uh, van, van wat er zich daar afspeelde. En uiteindelijk is, denk ik, uh, die Arthur Lee, die zanger van, uh, van Love... die dit ook zingt, um, is denk ik ook bijvoorbeeld... een in invloed voor, op Jimi Hendrix geweest later. was een flamboyante man, een, uh, iemand die, die zich, die zich uh, graag uh, uitbundig kleden en zo... Maar ondertussen die liedjes wat je net hoorde... het is gewoon geënt op de folk en er zitten weer die mooie koortjes bij. Dus in die zin past het er helemaal bij. Thank <laughs> <laughs> you. Ja, weer dat koertje, hè? Dat... <laughs> het is toch mooi. En Ray speelt op de helft van die nummers mee een beetje. Dat wist helemaal niet dat hij tot de West Coast behoorde. Ja, nee, het is, het, hij, hij begon met Taj Mahal in The Rising Suns. Een, een, een wat meer blues georiënteerde band. Maar, nou, dat uh... was geen West Coast in ieder geval. Nee, nee Mahal, dat is niet... Nou, het maar... grappige is, hij woonde in Los Angeles. Dus wat kunnen we ervan zeggen? Maar we ervaren dat niet als West Coast. Nee, het is niet de sound die, die in mijn boek staat. Maar zijn solo-carrière vind ik dat weer wel. En we hadden natuurlijk in de halverwege de jaren 60... de muzikale focus op Engeland gericht, hè? De, ja. de, de Beatles, ja. dus de Stones, de Kings, ja. de Who, wie allemaal niet. Ja. En in één keer gecijpelde heel langzaam die Westcoast door. Dat duurde ja, nog wel een tijdje. Ja, maar dat was, dat was zo grappig, want daarvoor lag het al in Amerika. Hoe je het ook went verkeerd, popmuziek is een Amerikaanse uitvinding. En begin jaren 60 lag het eigenlijk in New York. Toen kwamen ook de mensen die ook in Los Angeles woonden... die gingen naar New York, dus de mamas en de papa's... een deel daarvan kwam ook uit Los Angeles. Maar die zaten toen in Greenwich Village, waar Bob Dylan ook zat... en al die, al die folkies. En als, als bij... Als bij donderslag pakte Engeland in 1964... in Amerika sprake over de British Invasion... die pakte de hele scene over met de bands die jij noemde. En op een gegeven moment trok Amerika dat terug. En toen was het niet meer de East Coast, niet meer New York... maar toen was het, toen was het helemaal Los Angeles. En daar lag toen de, het, het, het, het, eigenlijk het wereldwijde center, focuspunt van, van de muziek. Daar kwamen de nieuwe dingen vandaan en de verrassingen. En nu de relaties. Ja, dat, dat is dus het grappige. Want die, wat mij ook mee fascineert aan, aan die hele scene van, van Los Angeles... is dat behalve dat de film uh, dat, dat het een duidelijke sound heeft. Dus je kunt het ook uitleggen, omdat namelijk iedereen en alles met iedereen meespeelt. En als mannetjes en vrouwtjes met elkaar meespelen, ja, dan gebeurt er wel eens wat anders dan dat er alleen gespeeld wordt. En. Uh, uh, Noem namen, die, rugnummers. Na, namen, rugnummers. Nou ja, ja, ja, goed. Johnny Mitchell, die, die, die, uh, die, die zowel met, uh, met, met Crosby als met James Taylor, als met Stills, als met Nash. Um, het bed uh, gedeeld tegelijkertijd? heeft. Tegelijkertijd? Nee, niet tegelijkertijd. Okay. Maar het grappige is wel dat zij, he zij woonden natuurlijk samen met Graham Nash. Daar, daar is het prachtige Our House over geschreven. Dat was het huis waar uh, Graham Nash en Joni Mitchell woonden. En uh, op een gegeven moment zei Joni, sorry ik, uh, ik trek het niet meer. Ik word hier veel te gelukkig van. en Dat is slecht voor de muzen. Dus ik ga weg. En toen snijde Stils, die snijde uh, uh, Joni Mitchell bij, bij hem. Die, die, nou ja, die ging daarmee vandoor. En Nash vond dat niet zo leuk. En uh, toen, heeft, toen heeft Nash het volgende vriend. Van Stils weggepikt en dat was Rita Coolidge. En, en naar aanleiding daarvan heeft, heeft uh, Steffen Stils heeft het nummer Change Partners geschreven. Nee. <laughs> dus de, het het oh. grappige is, dus als je dat weet, het, dat is al leuk, maar uh, het, het, het, het, het leuke is dat je het, als je het weet, dan hoor je het in de muziek ook terug. Dankjewel, Leo Blokhuis. Uh, hoe heet dat, uh, dat prachtige ding ook alweer, dat boekwerk wat Ik je, je hebt West West op The Sound of the West Coast. Ja, en op de uh, Sound of the West Coast ontbreekt de grande dame van de uh, van West Coast vanwege rechten en rechten kwesties, zo hoorden we Leo al zeggen. Maar wij kunnen haar gewoon draaien, natuurlijk. Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. <middels>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 Ja, en de grote gele taxi brengt me naar het eindpunt vandaag. Het zit er weer op. Morgen om deze tijd, dan zit ik er weer. En dan komt de volgende boeiende vraag aan de orde. Waarom groeien de ledematen, gewoon een arm of een been van mensen... waarom groeien die niet weer gewoon aan na een amputatie... en die van salamanders wel? En komt daar in de toekomst misschien wel verandering in? Morgen dus. En dan ook de geschiedenis van de Indische keuken. Spekkoek, Risolus, ayam kodok... en de geneugde van het welriekende product trassi. Kortom, luisteren als het water u nu al in de mond loopt... Jurgen van den Berg. Straks uh, lunch. Ja, we gaan niet, met We gaan niet lunchen met de Indische Keuken, denk ik. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. We, we een beetje te zwaar op de maag. Ja. Maar wel lekker, trouwens, hoor. Uh, Hieke Jippes, daar hebben we contact mee. Het gaat over het afluisterschandaal in Engeland. Dat, dat wisten we eigenlijk al, dat het zou niet alleen tot de Murdoch-bladen beperkt blijven. Nou, dat blijkt nu ook, want de ex van Paul McCartney trekt nu aan de bel. Dat is ook eens afgeluisterd door een heel ander blad. Oh. Um, in het Mediaforum Aard van de Heuvel. En we hebben deze zon wat speciale gasten. Mensen die gewoon eenmalig langskomen. Mensen die wel het afgelopen jaar iets bijzonders hebben gedaan. Maxime Hartman komt langs. Vind ik zelf erg leuk. Hey. Ik ben fan van hem. Uh, Omroep Maxime doet hij ja. die talkshow. En hij heeft nu ook een programma op tv. Dat heet Tante in Turkije. Um, dat dus. En we hebben de Nationale Nieuwsquiz. En de stelling. Overvallers moeten na hun celstraf... nog twee jaar lang een enkelband dragen. En wie komt er langs, is dan altijd mijn vraag. Ines Wesky, strafrechtadvocaat. Zo is het. Straks dus in lunch. Niet met de Indische keuken, maar wel gewoon lekker broodje kaas. Uh, Jurgen van den Berg. Straks dus. Ik ben er morgen weer. Tot morgen. Surf naar de gids.fm. Sport op Radio 1. Zaterdag om 7 uur de Eredivisie Roda Groningen. Het is 3-0 voor Rodi SC. Baalwijk Herakles. Herenveen NSC. Het blijft een beetje hangen. Die schiet hem drie. En Venbo Utrecht. De rebound en die ja. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Macro Mega Mania. Goudse Unica's. 48 plus. Kilo 5,60 euro. Dit is Radio 1.